Ja, goedemorgen en uh, vandaag is de start van de nieuwe lichting van BNN University. Voor wie dat niet kent, dat is de opleiding van uh, BNN waar allemaal talentvolle radiomakers op zitten. Die, uh, die zal je het komende half uur dus gaan horen. En uh, natuurlijk, uh, of komende half jaar, en natuurlijk tot zeven uur. Um, ik keek vandaag even op uh, Facebook en toen kwamen de verzoeken alweer binnenzetten. Van, uh, van vrienden die dan vroegen of ik ze wil sponsoren... Want die gingen dan meedoen aan een evenement voor een goed doel... om dan geld op te halen daarvoor. En die dachten, nou, dan kan je natuurlijk lekker veel zieltjes winnen via Facebook. En ja, ik snap het wel. Ik heb ook wel eens aan een sponsorloop meegedaan. Uh, en dan is het best lastig om gewoon mensen te vinden die jou, uh, willen sponsoren... die je geld willen geven. Bij mij was het al wel een tijdje geleden. Uh, ik, ja, ik zat toen op de basisschool. We hadden toen volgens mij een sponsorloop voor Afrika. Denk ik, om, om waterputten te bouwen of, of zoiets. Um, en toen was het ook een beetje het wedstrijdje binnen school van hoeveel geld je nou ging ophalen. En ik had daar een trucje voor. Ik uh, ging gewoon langs de bedrijven in de buurt, want iedereen ging van huis tot huis. En dan kreeg je maar ja, we moesten van die rondjes lopen, dus uh, om de school. Dus dan kreeg je maar een euro of twee euro per rondje. En zo'n bedrijf, ja die labt wel goed, die doet direct de 10 euro of 20 euro per rondje. Dus ik dacht nou, zo loopt het wel op. Het was alleen een klein probleem. Ik uh, was toen een heel klein uh, mannetje met hele kleine benen en ik kon eigenlijk helemaal niet hardlopen. En we moesten toch telkens rondjes hardlopen om de school. Dus uiteindelijk deed ik toch maar één of twee rondjes en uh, haalde ik nog niet zo heel veel op. Frank, jij bent er nog steeds. Ja. Um, heb jij ooit aan een sponsor lopen of iets meegedaan? Ja, nou ja, een beetje hetzelfde wat, wat jij ook hebt gedaan op de basisschool. En misschien nog op de middelbare school. Dat je wel eens uh, de rondjes liep voor Afrika of zo. Ik zit even na te denken. Ja, ik doe natuurlijk wel. Wat betreft goede doelen. Ik, ik werk ook voor 3FM. doe ik altijd mee met Serious Quest. Mm -hmm. Maar dat is dan weer anders of zo. Dan hoef ik niet mensen te vragen. Ja, nee, ja. Ik ga wel voor een goed doel aan de slag, maar ik hoef geen geld te geven direct of zo. Nee, oh, en, en, je, um, en moet je dan ook echt actief mensen gaan zoeken? Of nee, dat ja, doet 3FM een beetje voor ja. en jij doet het gewoon? Ja, dus ik werk, wel, wel, ik werk er wel voor, maar ik hoef geen geld te geven. Zoals wat jij zegt, dat je verzoeken krijgt van vrienden van... hé, hey, kan je mij nog even sponsoren voor... Ja. voor uh, we gaan uh, liften naar uh, Marokko en als we dat uh, binnen vijf dagen halen... krijgen we duizend euro, als je, bij wijze van spreken. Precies. Dat, ja, nee, ik doe dat niet zo. En geef sowieso... jij er vaak aan als vriendinigvraag? Nee, ja, nee, nee, ik ben sowieso niet zo'n goede doelengever. <laughs> ik heb er eentje en dat is uh, Oxonovip waar ik gewoon constant elke maand 6 euro aan overmaak volgens mij. Dus ook als mensen bijvoorbeeld op straat vragen. Mm -hmm. die, uh, die Dan de... kan je al zeggen, nou ik heb al eentje. Ja, of met KWF of langs de deur, dat doe ik af en toe nog wel, maar... Ik ben niet zo heel erg. Ik ben op zich wel groep, maar op dat gebied niet zo heel erg. Nee. Als ik, nu, ik denk er eens even over na. Ik ben eigenlijk best wel slecht. Nou ja, ik, ik merk wel dat je steeds vaker gevraagd wordt. natuurlijk. Zeker omdat het op Facebook zo makkelijk is. Ja. ja en dan moet je toch echt keuzes gaan maken. Maar het is ook wel een beetje. Uh, crowdfunding. Dat is ook mm -hmm. wel een, een, een ding van nu. Dat is niet alleen maar voor goede doelen. Maar dat is dus dat ze, uh, Dat ze geen, dat bijvoorbeeld ook kunstprojecten of, of andere uh, beentjes die dan willen opstarten. Uh, krijgen dan geen geld meer van platenmaatschappijen of dergelijke. Die krijgen dan. Uh, uh, dus die gaan dan bij mensen om hun heen om geld vragen. Ja. Om, zich, om ze te steunen in dat project. En dat is natuurlijk ook projecten, goede doelenprojecten. En dat, dat, dat, dat, dat gebeurt wel veel vaker. Dus inderdaad, komt door de crisis natuurlijk en zo een beetje. Uh, wordt het wel veel vaker aan, aan je gevraagd. Maar ik vraag me af of de crisis ook effect heeft op uh, het wel of niet geven. Ja, ja, ik vraag me ook af. Ja. Doe jij, wat geef jij veel dan aan vrienden? en, en, en der, Nou, en, vooral aan vrienden wel, als ze aan zo'n sponsorloop meedoen. Maar um, als ik op straat word aangesproken of zo... Nee, dan, uh, dan loop ik daar vaak toch met een grote bocht omheen. Ja, he? erg. erg Dat is, uh, ik wil ook even weten wat jij daarvan uh, denkt. Uh, je kan me daarover bellen. 0800-1121. En dan gaat het over de stelling. Ik geef altijd geld als iemand me, me vraagt om hem of haar te sponsoren. Nou, ik wil graag weten, doe je dat wel, doe je dat niet? En uh, als je dan een selectie maakt, aan wie geef je dan wel geld en aan wie niet? Of helemaal niet, dat wil ik allemaal van jou weten. 0800-1121. En dat is uh, helemaal gratis, dus uh, daar kan je op bellen. Uh, mensen uh, die, die komen uh, op allerlei manieren in actie voor een goed doel. Maar uh, ja, geven ze dus ook geld. Jolien, uh, die ging de straat op in Den Bosch en uh, ja, die vroeg het. Oudstef. Nou, uh, ik ga even kijken of hij het nu doet. Het is afhankelijk van het doel. Niet voor elk doel, maar voor uh, de Europa-run. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Daar sponsoren wij voor, voor de goede doel. Nou, ik vind mensen die kanker hebben, vind ik gewoon belangrijk dat die geholpen worden. Uh, meestal wel. Vooral als mensen in mijn omgeving zijn, dan uh, geeft hij wel geld, ja. Ik heb wel uh, twee vrienden van mij, hebben al 60 fietsen. Die heb ik ook uh, geld gegeven. Maar wil vreemden, die ik niet ken, meestal niet. Oh, he, AWF, het Rode Kruis, dergelijke dingen, die, die sponsor ik. En uh, af en toe ook uh, Unicef, bijvoorbeeld. Maar dat zijn dus de belangrijke dingen in mij ook. Dan ben ik niet uh, onmiddellijk uh, van zins om, om daaraan mee te doen. voelt aan als van een ander, niet van mij. Het ligt er ook aan voor wie het is, denk ik. Als het een, uh, iemand is die dichtbij me staat, zou ik het wel doen. Maar iemand geel, onbekend, dan weet ik nog niet. Ik geef niks meer aan niemand. Nog niet eens meer aan mijn eigen kinderen. Ik geef geen geld, maar dan steun ik... Die persoon met een fles water, een bak koffie, dat ik zelf thuis maak. <laughs> Wat een goed idee zeg. Gewoon uh, sponsoren met een uh, fles wa water of een, uh, een bakje koffie. <laughs> Zo kan dat ook. Als iemand de sponsorloop meedoet, dan kan je altijd even langs de kant gaan staan met een flesje water. Wat een goed idee. Je kan uh, overbellen over de stelling. Ik uh, geef altijd geld als iemand uh, mij vraagt om hem of haar te sponsoren. 0801. 1, 2, 1. Eerst even een plaatje van de Counting Crows. Think about it Can't stop Finally in love Accidentally in Love van the Counting Crow zat er ooit nog een keer in. In de film Shrek, volgens mij. Nou, um. ah, leuk, leuk filmpje hoor, zeker. Je luistert naar start op radio 1. Het is 12 minuten over 5. En we hebben het over goede doelen. En dan vooral eigenlijk een beetje sponsor lopen van die fundraisers voor zo'n goed doel. Daar hebben wij een stelling over. En uh, dat is, ik geef altijd geld als iemand me vraagt om hem of haar te sponsoren. Ik wil jouw mening daarover weten. En daarvoor kan je me gewoon gratis bellen. Kost je helemaal niks. 0800 1121. Ik wil je mening geven. Geef je altijd geld uh, als iemand je vraagt om te sponsoren? Of uh, doe jij zelf heel vaak van die sponsor lopen? Uh, loop jij die heel vaak? Nou, dat wil ik graag ook weten. Ik, uh, alles wat een beetje daarmee te maken heeft. Uh, bel mij 0800 1121. Dat heeft Annemieke ook gedaan. Goedemorgen, Annemieke. Hallo. Hallo. Wat... Um, nou, ik wil niet zeggen dat ik hem alle goede doelen geef. Of ik Ik bepaal of ik het een goed doel vind. Oké, okay, wa wat loon... vind je dan zoal goede doelen? Waar, waar ik heel... Ik was aan het afbouwen en toen... Uh... Toen kwam ik home tegen, tegen kinderuitbuiting. Nou, dat is dus uh, een iets waar ik ten alle tijde aan al geef. Oké, okay, ja, je bent het dus niet uh, eens met de stelling. Je geeft niet uh, altijd geld als iemand je vraagt om hem of haar te sponsoren. En als het nou vrienden zijn bijvoorbeeld die aan zo'n sponsorloop mee gaan doen... geef je dan wel geld, Annemiek? Uh, ja, ja. Vooral als ze er moeite voor doen. voor alles. Kinderen, vooral bijvoorbeeld kinderen Oké, okay, bijvoorbeeld met kinderen. Nou, wel. En ik zelf coördineer voor missiegroepen in de kerk, dus zo hè. Oké, okay, je bent er uh, druk mee bezig, uh, hoor ik, uh, Annemiek. Dankjewel voor het bellen. Ja, alsjeblieft. En uh, goedemorgen. We worden tegenwoordig uh, natuurlijk uh, plat gegooid met spontertochten... ...benefietconcerten en rommelmarkten voor het goede doel. Als je bijvoorbeeld vandaag al geld wil doneren... ...dan kan het aan een, biene, een benefiet voor een jongetje met kanker. Een singelloop in Twente voor uh, uh, War Child. De Ride of the Roses in Ede voor het uh, KWF. Of de Amsterdam, Amsterdam City Swim. Of Amsterdam City Swim. Voor mensen met ALS, en dat is een spierziekte... Uh, en dat is dan alleen al vandaag. Moet je je voorstellen hoeveel evenementen er uh, gedurende het hele jaar zijn. Um, daarom kan je nog steeds reageren op de stelling. Ik geef altijd geld als iemand me vraagt om hem of haar te sponsoren. Dat kan gratis dus op 0800-1121. Teun van Liend uh, springt over een paar uur de Amsterdamse grachten in. Hij doet mee aan de Amsterdam City Swim. Honderden mensen zwemmen twee kilometer door de grachten... om geld op te halen voor uh, meer onderzoek naar de spierziekte ALS. Teun, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Waarom doe jij mee met de City Swim? Uh, nou, een, een collega van mij heeft ALS en uh, wij hebben bedacht dat het wel een, een goed idee was om uh, met z'n allen geld op te halen voor onderzoek en uh, voor een mogelijke diagnose. En we dan bedoel je al jouw collega's, denk ik dan, of een aantal. Nou, we zijn met een, uh, met een vrij groot bedrijf, uh, maar we hebben met 40 man uh, doen we uiteindelijk mee. Oh, 40 man uh, voor, uh, voor jouw uh, collega. Ja, want die heeft, um, wat ik begrijp, um, op zijn 36e, dat is echt heel jong, heeft hij uh, die ziekte al gekregen. Ja, ja hij heeft het nu uh, gekregen. Hij weet het nu vier weken. En um, we hebben eigenlijk op een hele korte termijn bedacht van wat kunnen we eigenlijk doen uh, samen. En uh, ja. dit kwam op, op, kwam op ons pad. En uh, ALS, en eigenlijk... ik heb ervan gehoord dat als je dat hebt, dan heb je niet heel lang meer. Nee, klopt. Als je ALS hebt, um, gaat eigenlijk de tijd lopen. En uh, 50% van de mensen die het krijgt, uh, die is er niet meer uh, drie jaar later. Oh, dat is, uh, dat is inderdaad uh, heftig. Um, uh, even dus, jij uh, doet mee met die, uh, die sponsor, zwem dan als het ware. Um, hoe uh, ben jij aan jouw sponsoren gekomen? Uh, nou, we hebben uh, tijdens een feestje van een verjaardag van mij, heb ik gewoon mijn vrienden gevraagd om, uh, om mij te sponsoren. Echt heel simpel. Uh, gewoon gevraagd, uh, de situatie uitgelegd, mijn collega uitgelegd. En uh, ja, gevraagd of ze wilden sponsoren. Gewoon vrij verblijvend. Oké. Okay. Uh, gewoon vrijblijvend willen sponsoren. En hoeveel uh, um, mensen heb je uh, over de streep gehaald om jou te sponsoren? Dat weet ik niet precies, maar ik denk een stuk of twintig, denk ik. En hoeveel levert dat dan op? Moet um, ik, ik even kijken, maar rond uh, 400 euro. 400 euro, oké, okay. mooi bedrag. En um, heb je nog veel uit de kast moeten halen om ze over de streep te trekken? Uh, nee, valt wel mee. Ik denk als het heel persoonlijk is en als het heel dichtbij staat, dan, uh, ja, dan zijn mensen wel bereid om wat uh, om te geven. Okay. ik denk als je er ook nog wat voor wil doen. Mm -hmm. dus, dus, ah, ja, dus het was eigenlijk uh, in, in dit geval hartstikke makkelijk? Ja, ik, uh, ja het is niet heel moeilijk mee. Nee, oké, okay, dat is misschien toch een beetje het voordeel, hè? Van als je dan uh, een sponsorloop gaat doen, dat als je het op de man afvraagt... dan is het misschien ook wel uh, moeilijker, of juist makkelijker, om gewoon ja te zeggen. Omdat je gewoon weet wie het vraagt. Ja, precies. Ik denk dat het heel persoonlijk is. En uh, als je iemand aan de deur krijgt voor een goed doel... waar je niet direct iets mee hebt, dat het dan wat uh, moeilijker is. En dat het dan ook bedragen wat kleiner zijn. En uh, Teun Maxima, die zwom hem vorig jaar ook, de Amsterdam uh, City Swim. Uh, die deed daar 50 minuten over, heb ik even opgezocht. Uh, ga, ga je haar record verbreken in 50, uh, of minder dan 50 minuten 2 kilometer zwemmen? Ja, in het zwembad uh, lukt het mij wel. Maar ik weet niet of het met een uh, wetsuit in de grachten ook gaat lukken. Maar ik, uh, ik zal mijn best doen. Is dat trouwens niet uh, een beetje vies in Amsterdamse grachten zwemmen? Uh, <laughs> dat zullen we nog wel zien. <laughs> dat, dat merk je pas als je er weer uitkomt natuurlijk. Precies, dat zien we dan weer. Dus uh, Max heeft het ook overleefd. Ah, teun van Liemt, bedankt en uh, succes vandaag. Oké, okay, dankjewel voor Hoi. Nu uh, kan je dus uh, teun sponsoren vandaag. Maar er zijn nog zoveel andere fundraisers waarvoor je gevraagd kan worden om te sponsoren. Aan wie geef je dan geld en aan wie niet? Nou, uh, de verslaggevers van BNN University zijn het er nog niet over eens. Kedenken, kedeng, denken, kedeng, kedeng, kedeng. Oho. BNN University. University. Ontspoort. Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben ontzettend gevoelig voor als mensen bij mij aan de deur komen... en vragen van, ja, Judith, wil je mij sponsoren? Ik... Ik heb heel veel hulp nodig, dus ja, dan ben ik eigenlijk gelijk om. En soms ken ik deze persoon niet eens heel erg goed, maar ik wil heel graag altijd mensen helpen. Ik kan niet eens rustig door de stad lopen als ik iemand zie staan met een collectebus. Ben ik eigenlijk al om en dan draai ik me nog eventjes om. Ja, dan heb ik je denk... jezelf nog met een cent over. Uh, nee, dat is het ook. Het is eigenlijk best wel triest want ik heb helemaal niet heel veel geld te, te makken. Maar ik geef het wel heel erg graag uit en ook aan goede doelen. Ja, want dat heb ik dus ook. Ik bedoel, ja, ik ben een student, ik moet echt de eindjes aan elkaar knopen. En dan denk ik, ja, goede doelen, hartstikke leuk. Uh, ik ga wel betalen als ik zelf een keer goede baan heb en uh, echt zelf een beetje geld verdien. Dan uh, ga ik ook wat schenken. Maar ja, uh, ik kan het nu gewoon nog niet missen. Ja, ik heb gewoon, uh, als er vrienden of vriendinnen van mij iets, uh, iets bijzonders gaan doen, een uitdaging aangaan of een, uh, een flinke prestatie gaan leveren, dan denk ik... Nou, laat ik ze eens even sponsoren, want dat verdienen ze, ze doen zo goed hun best en ja, dan ben je ook wel bevriend, dus doe je dat sneller, maar als er iemand is die, waarvan ik denk, ja, vaag, vage kennis ofzo, dan denk ik nou... Als je nou zelf sponsors zoekt, dan vind je het ook fijn als mensen doneren. Ja. Dus ik doe het eigenlijk altijd wel. Want ik vind het belangrijk dat, ja, dat die mensen toch geld ophalen, want we zouden het zelf ook willen. En uh, als je zelf ziek wordt bijvoorbeeld, dan wil je ook dat er onderzoek gedaan wordt naar jouw ziekte. Dus ik, ik probeer me eigenlijk altijd in te beelden in iemand anders. Uh, en ja. Als sponsor, zeg maar. Ja als, ja, als jij de sponsor zou zijn, zou je ook graag geld willen. Dus, ja, dat is waar, alleen uh, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar bij mij komen er echt uh, om de zoveel tijd uh, vrienden of vriendinnen, nee dat is niet waar, geen vrienden of vriendinnen, gewoon mensen langs om te vragen of, of gewoon via mail of via, weet ik het, om te vragen of ik uh, ergens geld voor kan geven. En dan maar je... houdt het ook een keer op, zeg maar. Maar het kan ook een klein beetje zijn, alle kleine beetjes helpen als je nou uh, in de kroeg één biertje minder bestelt, dan, ja, dan kan je toch al heel veel goede doelen helpen, denk ik. Ja, het gaat er bij mij vooral om... dat het, het moet echt heel bijzonder moet zijn. Wil ik daar... Nou, wil ik daar aan gaan sponsoren? Want je kunt echt... Ik zou serieus alles wat ik in één maand verdien... aan uh, bijbaantjes en stufjes... Ik zou alles in één keer kunnen weggeven... Aan, aan 700, het goede doel. Als ik iedereen een euro geef... Nou, dan, dan zijn zij allemaal blij. Uh, uh, heb ik in ieder geval niks te eten. Maar dat is... kijk. We hebben ook de laatste tijd zoveel gehoord over dat er dingen misgaan... of dat er blijven dingen aan de strijkstok hangen. En dat is bij mij wel echt een punt geweest... dat ik gewoon alleen nog maar aan ja, echt de kleine goede doelen geef... waarvan het overzichtelijk is waar het geld heen gaat. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Want echt alleen vandaag al zijn er dus acht sponsortochten... benefietconcerten voor ja, allerlei mensen die het inderdaad hartstikke zwaar hebben. Maar ik vind het inderdaad echt lullig om dan de een wel iets te geven... en de ander niet. Dus vooralsnog zeg ik dan, ja, ik geef gewoon even helemaal niks...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 ergens goed voor Van der Dijk. Even een klassiek uit, uit de jaren 80. Elke uurtje heb ik er denk ik wel eentje zitten. Nou, deze dus uit 89. Um, ja, ik heb het over een, een, een goed doel. Of nou, goede doelen eigenlijk. Ah, zo. Um, we hebben namelijk een stelling in start van morgen... Um, ik geef altijd geld als iemand me vraagt om hem of haar te sponsoren. Ik wil jouw mening daarover weten. Je, je, je kan bellen. 0800 1121. Wat doe jij? Als een vriend of een vriendin naar je toe komt en zegt... ik ga een marathon lopen voor het goede doel, ik ga een berg beklimmen. Geef jij dan geld? Uh, en hoeveel? Uh, of zeg je, nou ja, ik ben al uh, door de rest van mijn vriendengroep uh, gevraagd. Uh, of, of, of heb jij zoiets van, ik doe zelf heel vaak mee met sponsoren lopen... of ik doe zelf heel veel voor het goede doel en wil je daarover vertellen? Ik wil alles wat daar een beetje mee te maken heeft van jou horen. 0800 1121. 0800 1121 kan je gratis naartoe bellen uh, als, je, als je wat wilt vertellen erover. Ik uh, spreek graag met je. Um, rennen, zwemmen of een berg beklimmen? Nou ja, uh, mensen die doen dat allemaal om geld te verzamelen uh, voor het uh, goede doel. Um, ik ben benieuwd. Sponsor jij ze, Jolien ging uh, de straat op en uh, die vroeg het. Nee, hey, daar geef ik geen geld. Omdat ik er uh, alleen maar over maak, zodat ik zelf weet uh, aan wie ik het kan geven. Ja, het ligt er ook een beetje aan een persoon natuurlijk. Een beetje komt het betrouwbaar over. En uh, ik denk wel dat het belangrijk is wat voor indruk je dan van iemand krijgt. Ik bedoel, als ik kijk, zeg maar, als er echt een oud vrouwtje aan je deur komt collecteren, ja, die ben ik dan zeker wel bereid om wat te geven. Nou, oh, niet meteen, nee. Nou, nu al helemaal niet. Uh... Vanwege de, de laatste berichten? Altijd. Ja, omdat ik denk van de andere mensen misschien meer geholpen moeten worden dan ik. Ik heb maar die hand en een ander, ja, meestal is het uh, ja, of voor kinderen of voor kanker of voor andere goede doelen. En dat vind ik wel heel voornaam. Ik denk niet dat ik uh, geld zou geven aangezien het toch altijd wel geschommeld wordt met geld voor goede doel. En dat vind ik altijd zo lastig om te bekijken. Natuurlijk. Ja, omdat als het een goed doel dient, dan uh, kunnen we daar kleine bijdrage aan leveren. En wat is makkelijker dan daar geld aan te geven? Ik geef nergens geen geld meer aan. Omdat ze een keer bekend hebben gemaakt wat die directeuren verdienen. En ik vind die verdienen zoveel dat ze daar eerst maar dus de helft van af moeten halen op zijn minst. Eerst de helft maar eens uh, eraf halen van, de, van die directeuren. Um, geef jij je geld als mensen aan jou vragen uh, om ze te sponsoren voor een uh, goed doel? Dat wil ik graag van jou weten. 0800 1121. Kan je gratis naartoe bellen. Uh, de mensen die straks uh, nou, over een paar uurtjes de gracht inspringen... hebben geld ingezameld voor uh, meer onderzoek naar de ziekte ALS. Door, ziekte, door die ziekte vallen langzaam al je spieren uit. En daardoor kon je uiteindelijk geen adem meer halen. Jolien ging langs bij de 36-jarige Garmt uit Soest. Hij weet pas een paar weken dat hij ALS heeft. Toch merkt hij al heel duidelijk wat de ziekte met hem doet. Hoi, wil je wat drinken? Dan, uh, dan probeer ik even de fles open te doen... Ja, het gaat eerst niet met mijn hand, dus dan doe ik het uh, met, met mijn pink. Want uh, mijn wijsvinger is al uh, een stuk zwakker, dus ik krijg uh, de meeste flessen niet meer open zoals ik, uh, zoals ik gewend was. Hoe kwam jij erachter dat er iets aan de hand was? Ik merkte uh, eerst in het eerste half van het jaar dat ik wat moeilijker praatte. En op uh, een vakantie merkte ik dat ik er wat moeite had om mijn uh, glaasje bier vast te houden s'avonds na het sporten. Dus toen dacht ik, nou, ik heb veel gesport, het zal, uh, het zal meevallen. Maar toen het na zes weken nog steeds niet wegging, ben ik naar de huisarts gegaan. Die heeft me doorverwezen naar de neuroloog. Uh, de uitslag was dat ik uh, ALS heb. En wat dacht je toen je dat hoorde? Um, ik was wel een beetje uit het veld geslagen. Je had nog 60 uh, jaar te leven en nu nog uh, drie jaar. En wat wil je in die drie jaar nog doen? Wil je nog kinderen? Weet je wel? wie wil je zien? Wie wil je niet zien? Moeten we verhuizen? Ik, ik loop de trap af en ik denk, oh ja, een traplift. Hè? Want over een jaar of zo kan ik misschien geen trap meer lopen. Wat zijn nou de dingen in het dagelijks leven waarvan jij denkt... ja, shit, dat gaat dus gewoon al niet meer? Uh, het valt nog mee. Mijn stem, die varieert nogal. Nu lijkt het redelijk te gaan, maar er zijn momenten... dat ik niet meer uit mijn woorden kom. Hè? Het is in de spieren van mijn, van mijn tong, zit ja, Het zijn hele kleine dingen. Maar uh, bijvoorbeeld de deodorant... die uh, krijg ik met mijn wijsvinger niet meer ingedrukt. Dus dat moet ik dan met mijn... Uh, met mijn middelvinger of met mijn uh, pink doen. Dus het is heel raar, want je probeert kracht te zetten en het lukt gewoon niet. Je kunt gewoon niet zo'n stom knopje indrukken. En met uh, mijn wijsvinger uh, of met mijn middelvinger bijvoorbeeld wel. Of soms bij het schrijven. Dan, soms gaat het prima en soms valt uh, de pen uit de hand. Die kan ik gewoon niet, niet vasthouden. Dan. En sport je nog veel nu op dit moment? Nou, dat is wel mooi, hè, want uh, dit is een. Uh, Hulpmiddel dat ik gekregen heb om te kunnen blijven kitesurfen. En de kracht in mijn hand wordt minder. Maar met uh, dit apparaat wat uh, het revalidatiecentrum voor me gemaakt heeft. Kan ik uh, blijven kitesurfen. Omdat dit me helpt om, die, om de spullen goed vast te blijven houden. Ja, want wat je in je hand hebt is een, uh, ja, het is een soort leren band met twee klittenbanden eroverheen. En een haak eraan. Um, ja, kun je uitleggen hoe dat dan precies werkt? Ja, je maakt hem vast om je pols. En die haak die komt dan op de plekken waar, waar je hand eigenlijk ook zit. Zodat uh, mijn pols met de stok van de, van de kite verbonden zit. Zodat ik hem niet zelf vasthoud, vast hou, maar zodat die haak dat uh, voor me als het ware. Ik heb begrepen dat je ook mee kunt doen aan een soort experimenteel uh, onderzoek. Hoe zit dat precies? Nou, er, zijn ge, er is geen geneesmiddel nu bekend voor deze ziekte. Maar er wordt inderdaad uh, wel onderzoek gedaan. En uh, die onderzoeken die gaan ze uiteindelijk ook op mensen doen. Ze gaan proberen of het werkt met een kleine groep mensen. En die kans is niet zo heel groot dat het werkt, maar het is beter dan geen kans. Dus uh, ik ga uitzoeken welke van die experimentele geneesmiddelen het meeste kans heeft. En dan ga ik daar proberen aan mee te doen. En dan ga ik hopen dat ik uh, daar goed effect van ondervind. En uh, voor uh, Garmt en andere ALS mensen uh, uh, ja, uh, mensenzieken... Uh, die, uh, daar wordt dus uh, vandaag voor gezwommen in de grachten van Amsterdam... We hebben een uh, stelling uh, vanochtend en dat is: ik geef altijd geld. Um, ah, daar is hij. Ik geef altijd geld als mensen me vragen om me te sponsoren voor een sponsorloop voor het goede doel. Um, daar heeft onder andere Kees voor gebeld. Goedemorgen, Kees. Hi, andere Kees. Andere Kees, ja, leuk, naamgenootje ja. Uh, te spreken. Uh, uh, hoe zit dat bij jou, als jouw vrienden of, of kennissen uh, uh, vragen ja. om te sponsoren, uh, om, uh, of jij ze wil sponsoren? Als ik iemand hier aan de deur staat, dan geef ik altijd, ja, zeg maar, 5 euro of zo. Oh, dat is flink, want uh, er zijn toch per week, uh, komt er wel weer een conductant uh, langs toch? Ja, ja zeker. En aan uh, het vond geef ik iets meer. Mm -hmm. Maar ik heb hier zo'n lijstje, dat zal je ook wel eens gezien, wat op uh, Facebook uh, uh, draait. Over de, wat het, alleen de directie dan, dat gaat het nog ineens over de hele organisatie dan verdient. Ja. En bij UNICEF, die directeur, verdient 371.000. Ja, dat is flink wat. En bij Lilian Fonds, dat vind ik dan nog redelijk normaal, 92.000. Mm -hmm. Want hij staat wel aan de top van die organisatie. Mm -hmm. Maar als je dat van UNICEF uit gaat rekenen, 371.000. Ja. Kijk, Woudrichem uh, bestaat uit 9 kleine gemeenten en die hebben 14.000 inwoners. Ja. Om die directeur te betalen zou gewoon iedere inwoner 26,50 euro moeten geven. Ja, jij komt uit Wouderichem. Wat zeg je? Jij komt uit Wouderichem. Dat ja, ik je kom daar vandaan, dus daar, daar vergelijk ik het dan mee. Dus ja. Ik zie mezelf dan aan de deur staan. Mm -hmm. Maar als je met twee personen in huis leeft, dan moet je alweer uh, meer dan 50 euro geven. En als je met z'n vijf leeft, moet je al 150, ja. weet ik het, 130 geven. Of... Maar Kees, eventjes, uh, uh, want we hebben het dan vooral over. Oh, om de directeur te betalen. Ja, maar we, we hebben het dan vooral over sponsor lopen. Um, okay, uh, vooral okay, als als okay, mensen dan dan daar dan, dan een verder, beetje, uh, beetje aan, uh, aan meedoen. Hoe zit dat uh, als jouw vrienden je vragen om hun uh, om te sponsoren? Nee, dat geef ik altijd. Want dan vind ik dat. Het is heel positief, natuurlijk, dat ze aan zoiets deel gaan nemen. Mm -hmm. en, uh, en, en volgens mij, uh, juist met die sponsor lopen, dan blijft er niet zoveel aan de hangen. Dus dat is dan al een positieve tijd. Dus dan, en heb jij zelf ja. er wel, wel eens aan uh, een, uh, een fundraising evenement voor goede doelen meegedaan? Ik zelf niet, nee. Nee? Nooit, nooit in je leven? Nee. Nog nooit? Ik nee, uh, ben wat ouder dan jij en uh, toen bestond dat volgens mij helemaal nog niet. Oké, okay, dus. Nieuw, uh, nieuw iets. Vandaar en, ook dat, uh, dat jij dan waar misschien. Ja, gingen ze dan zoveel rondjes door het dorp lopen en dan kregen, ze, dan kregen ze zoveel per rondje inderdaad. Mm -hmm. Vandaar ook dat jij nu zoveel uh, uh, geeft, of, uh, uh, omdat je er zelf nooit aan mee hebt gedaan. Nee, hoor, nee. Ik vind dat. Ik vind, uh, Nee, dat is niet de reden, maar ik vind het gewoon. Ik vind het wel heel leuk. Dan komt er gewoon zo'n buurjongetje langs. Dan moet je op zo'n lijst intekenen en dan laat ik mm -hmm. die afrekenen. En nou dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dat, uh, dat, uh, dat is ja, het ook, leuk. zeker. Ik uh, ben blij dat ik dat uh, vroeger uh, een paar keer heb kunnen doen. Ik vind het nu ook wel makkelijk hoor. Om vooral uh, ja, gewoon, uh, gewoon te geven. Dan uh, ja. hoef je zelf niet hard te lopen. Daar ben ik niet zo van. Maar eigenlijk, eigenlijk heb je dat dan nou even, even goed rechtgetrokken getrokken tegenover mij. Want mm -hmm. dan begin ik. Dat oude verhaal, want dat is eigenlijk een zuur verhaal van die, met die dure salarissen. <laughs> ja. Maar dat het ook in het klein kan en dan zonder die, uh, dat de 50% aan de strijkstok de blijft hangen. Ja, ik, ik ken die en regels. Eigenlijk, eigenlijk moeten we pleiten voor die sponsor lopen. Vind je ook niet? Uh, ja, nou, dan? Nou, sponsor lopen vind ik een, een goed initiatief. Ik weet ook niet hoeveel daar uh, bij de organisatie blijft hangen. Daar zit ik niet heel goed in, maar ik vind het in ieder geval heel goed... Ja. Dat, uh, dat mensen zich uh, uh, af en toe uh, voor, uh, voor goede dingen inzetten. Oké. Okay. Kees, bedankt voor het bellen. Ja, bedankt. Pijn je te spreken. En uh, goedemorgen. Doeg. En uh, als ik zo een beetje de meningen pols, dan, uh, dan is het een beetje verdeeld. Mensen, als je gevraagd wordt door een vriend, dan uh, zeg je toch wel vaker ja. Uh, op straat of aan de deur, uh, aan, aan een goed doel geven, dat is, uh, dat is een beetje verdeeld. Dus ik denk, uh, ben je zo, een beetje zo 50-50 is het uh, zo direct, uh, ga ik onder andere het uh, over... Um, ja, over mobieltjes bij kinderen hebben. Want dat hebben ze in België? Hebben ze dat verboden. Straks na deze van Something in the Water van Brooke Fraser. what she wears, what she wears, what she wears I got crowns of words woven, each one of song to sing week op 1 hier in Nederland. Brooke Fraser, something in the water. Start, Kees Dorrestein. Het is 9 minuten over half zes. In België mogen jonge kinderen geen mobieltjes meer kopen. Ik spreek straks een lerares om te horen of dat in Nederland ook zou moeten. En Djokovic en Nadal staan in de finale van de US Open. En tennisman Jan Roels van de NOS vertelt straks wie het meest, ka meest kans maakt op de titel. Eerst even naar Twitter. Even kijken wat uh, naar de trending topics uh, van, uh, van morgen. Hashtag iPhone is populair. Uh, de nieuwe iPhone komt eraan. We kunnen hem pas over een paar dagen kopen. Toch nu al trending op Twitter en waarschijnlijk een ja, nieuwe versie, een beetje upgrade. En dan uh, nou, kan je er weer wat nieuwe dingetjes mee. Hashtag Tour van Bouken is uh, ook populair. Deze zomer is de Belkin ploeg uh, gevolgd. Uh, de hele tour... Uh, door uh, Kees Jongkind. Hij heeft daar een hele mooie documentaire over gemaakt... dat je echt een kijkje krijgt. Ik heb hem namelijk stiekem allemaal mogen zien van hem. Uh, in de auto. Dus je hoort al het gescheld... wanneer er wat misgaat, al het gejuich, wanneer het goed gaat. In de bus ook. Je ziet alle teamvergaderingen. Um, heb je hem niet gezien, dan raad ik hem toch wel aan. uitzending gemist, uh, kan je hem eventjes uh, checken. De Tour van Bouken heet hij. En hashtag Australië is ook populair. De verkiezingsuitslag is bekend...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 werd vandaag in 1921 de allereerste Miss America. Ze was daar totaal niet blij mee, dat is dan weer opvallend. Ze zei dat het de één grote poppenkast is. En, en wel grappig, dat wordt nu nog steeds een beetje gezegd. Hè? Uh, dus, uh, en dan um, de eerste winnares, die zei het al. Uh, deze dag in 1966 werd de allerlaatste Star Trek uitgezonden... op de, op de Amerikaanse zender NBC. Inmiddels zijn er zo'n vijf series... Uh, um, van gemaakt en twaalf films en honderden boeken, dus uh, nou, het mag wel succesvol genoemd worden. Even naar de verjaardagen. Het is vandaag de geboortedag van René Klein. Uh, hij uh, is in 1962 geboren. Hij werd natuurlijk vooral bekend van zijn nummer Mr. Blue. I'm Mister Blue, Mooi liedje was dat. En Matthijs van Nieuwkerk gaat vandaag 53 kaarsjes uitblazen. Maar als hij net zo snel blaast als hij praat, dan uh, gaat dat vast heel goed. En uh, nog even uh, kijken naar het, uh, wat het weer doet. Ik zie heel veel wolken boven het, uh, nou, het hele land. Ik denk als je in Groningen zit, nou, in, uh, onder uh, in Zuid-Groningen, uh, blijft het droog. Maar uh, het komende uur uh, zal je zeker nog wel even natte voeten houden. Dus blijf lekker binnen, luisteren naar start. Vind ik leuk. En, uh, uh, en jij ook, hoop ik. <laughs> Dan um, naar, uh, naar Belgische scholen. Nee, niet naar Belgische scholen. Dan uh, uh, ga ik eventjes... Kijken. Ja, naar, naar Lingo. Uh, mijn scherm die hield er eventjes mee op. Want afgelopen vrijdag is uh, de vijfduizendste aflevering van het programma uitgezonden. Lingo is nu al bijna 25 jaar te zien op de Nederlandse televisie. François Boulanger, Robert en Brink Nens, die hebben het natuurlijk allemaal een keer gepresenteerd. En nu staat Lucille Werner natuurlijk tussen de Lingo-ballen. Judith is nieuwsgierig naar de kracht van dit televisiespel. Ze besloot twee oud-deelnemers op te zoeken. Marco en Lieke zijn nog steeds echte Lingo-fans... Hoogste tijd dus om te checken of ze het nog steeds een beetje kunnen. Hallo en welkom bij al meer dan 20 jaar elf. We gaan een fijn letterling spelen, Dat kennen jullie als het goed is. De eerste letter is een A. En Marco, jij mag het eerste woord zeggen. Arend. A-R-E-N-D. Appel. A-P-P-E-L. Lieke, jij hebt appel correct beantwoord. Ik wil jou vragen om, uh, om te gaan graaien in de ballen. Ja. En pak er een bal uit. Ik heb nummer 22. Nummer 22. Nou, daar hoort de vraag bij, Lieke. Waarom heb jij destijds besloten om mee te doen aan Lingo? <laughs> Voor het geld? Nee. <laughs> um, ja, omdat ik uh, altijd als ik het keek, wat eigenlijk iedereen waarschijnlijk heeft, dacht van... Ja, ik, dit, dit is toch niet zo moeilijk. Ik kan het vast wel beter. En misschien win ik dan wel de hoofdprijs. Uh, Marco, jij mag ook wel pakken. 37. Uh, ja, Marco, jouw deelname aan Lingo is niet onopgemerkt gebleven. Uh, er zijn, uh, je bent behoorlijk firewall gegaan, zoals we dat zeggen. <laughs> Wat gebeurde er? Ja, nou ja, het was meer dat wij uh, eigenlijk niet hadden verwacht dat we door die hele selectie heen zouden komen. En toen waren we er doorheen. Toen dachten we van ja, je doet maar één keer in je leven mee aan Lingo, dus dan moet je gewoon helemaal uit je dak gaan. Dus we hadden dertig vrienden meegenomen en het andere team had tien opa's en oma's meegenomen. Dus daar was ook een kleine verhouding in. En ja, het brak wel iets meer los dan ik had verwacht. Maar ja, iedere keer als we gingen juichen, ging het steeds harder. Donderslag. Oh. Uh, Wordt het van tevoren afgesproken, ook met de, met de mensen zelf, Dat je, hoe je moet juichen? Want je ziet altijd een hele high five of een bepaalde tactiek tussen teams. Uh, oh, uh. onderling? Ja. Nee, daar hadden wij eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar ik zie inderdaad soms wel eens mensen die de hele tijd hetzelfde klapje ja. doen of... Uh, ja, of de awkward high five die net iets te ingestudeerd ja. is. Uh, we gaan verder met de tweede ronde. En we beginnen nu met de letter D. En dan wil ik graag beginnen met Marco. Dopje, D-O-P-J-E. Droog, D-R-O-O-G. Oh, aan het einde. Ah, Dubio. D-U-B-I-O. Disco. Dat is goed. Netjes. Eh, nou, Lieke, jij mag weer als ja. eerste een bal pakken. Nummer drie. Daar wordt ook een vraag bij. Um, ik ben heel erg benieuwd. Hoe word je voorbereid op de uitzending? Ja, dat ging eigenlijk heel kort. Ik moest uh, drie setjes kleding meenemen. En dan uh, gaan ze kijken, serieus. Wat, uh, ja, wat, wat leuk staat. En ze kijken ook per team, volgens mij. Want dan dat het niet vloekt met elkaar. Als je die tune hoorde, moest je opkomen lopen zwaaien. Dat was ook van tevoren uitgelegd. En dan meteen gaan ze ook beginnen. Dus het, de opbouw is heel lang. En dan denk je van, ah oh joh, het gaat allemaal wel. En dan ineens zit je er middenin. En dan gaat het spel heel snel voorbij. En dan voor zit je in de finale ja. of... Jullie mogen allebei nog één bal pakken. En dan wil ik graag de laatste vraag stellen: Nummer acht. Uh, nummer 14. Wat is volgens jullie de kracht van Lingo? Van zo'n klein spelletje, dat elke dag wordt uitgezonden? Ik denk dat het gewoon wegkijk-tv is. Dat je er gewoon langs hebt en dat je dan net even blijft hangen. Ja, ik vind het vooral heel leuk om mensen te kijken die daar meedoen. Omdat het zulke verschillende mensen zijn. Soms zijn ze heel ja. jong en hip. En soms zijn ze echt, uh, nou ja, doen ze volgens mij alleen hun hele leven mee aan tv-spelletjes. Het is gewoon super grappig <lacht> ja. om te zien. Oké, okay, hartelijk dank voor jullie deelname aan Lingo. Veel kijkplezier met nog heel veel Lingo-afleveringen denk ik. Dankjewel. Op naar de 10.000. Nou, Vrijdag was dus de 5000 ste en het is nu afwachten of ze de 10.000 gaan halen met Lingo. Ik denk met mensen als Marco en Lieke dan uh, moet dat wel goed komen. Dan kijk ik wel. Lingo is natuurlijk niet het enige spelletje op de televisie. Um, er zijn er heel veel meer. Speelt de Nederlander eigenlijk nog wel met die spelletjes mee? Ik, uh, ja, uh, we gingen even de straat op en we vroegen dat. Nou, ik doe eigenlijk nooit mee, maar als ik meedoe, dan is het lingo. Ik vind het altijd heel erg leuk om te zien hoe dom mensen kunnen zijn, eigenlijk. Ik denk dat dat wel het leukste is om naar te kijken, puur leedvermaak. Nee, doe ik echt nooit aan mee. Uh, ik kijk meer films en niet echt series, uh, series, maar de rest doe ik echt niet op tv. U bedoelt thuis op de bank. Ja, ik doe altijd mee met twee voor twaalf per seconde wijzen, de slimste mens. En dat is het al wel zo'n beetje. Het ontspant me zeker en uh, thuis op de bank is het altijd heerlijk relaxed. Want dan weet je altijd, neem ik aan, veel meer dan dat je daar zou staan. En uh, ja, ik doe het graag, gewoon ook een beetje om je geheugen. Het is op mijn leeftijd belangrijk dat je je geheugen een beetje jong houdt. Nee, nooit. Uh, ik kijk die programma's niet, ik vind er helemaal niets aan. Ik doe helemaal geen spelletjes op de televisie. Nee, ik ben helemaal geen spelletjesmens. You woke me up. I've been sleeping too long and it started to dawn on me. Too soon to tell. Started. Ik hoop dat jij wel blijft. Uh, uh, onder andere om Douwebop te horen. Dat uh, hoorde je net. Uit uh, ja, dit jaar is hij hier, uh, hier mee gekomen. Je luistert naar Start op uh, Radio 1. Start, is Dorrenstein. Precies, zeg ik net. In de België mogen kinderen onder de 7 jaar geen mobiele telefoons meer kopen. Dat staat in een nieuwe wet die daar is aangenomen. Daar staat ook in dat het verboden is om reclame te maken voor mobieltjes die gericht is op kinderen onder de 13. Hoe zit het eigenlijk met het mobiele telefoongebruik van kinderen op Nederlandse basisscholen? Pauline Bruns is lerares van basisschool Het Iemschelf in Borne. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben veel kinderen op jouw basisschool een mobieltje? De kinderen uit de hoogste groep, zeg maar, waar ik les geef in groep 8... die hebben eigenlijk allemaal een mobieltje. Allemaal? Ja. En uh, ja, dan neem ik aan dat ze daarmee tijdens de les uh, zitten te spelen? Nou, absoluut niet het is bij ons op school verboden om die mobieltjes mee te nemen naar school. Ouders, ze hebben hem wel, maar uh, je ziet ze niet? Nee, ik zie ze bijna niet, nee. Oké, okay, dus de kinderen houden zich er wel netjes aan dan? Ja, dat, uh, op de school in ieder geval wel, ja. En ze mogen ook niet in de pauze ermee spelen? Nee, er zijn uitzonderingen. Als uh, met ouders een afspraak is gemaakt over dat er een bepaald uh, kind eerder naar huis moet of zo... dan mogen ze het mobieltje meenemen, maar dan weten wij daarvan... Mm -hmm. Hebben ze het toch bij zich, dan uh, nemen wij het mobieltje in en ze het lekker een nacht op school. Oké, okay. nou, dan snap ik wel dat ze hem niet meenemen. Maar uh, ik neem aan uh, dat die regel er ook niet altijd is geweest. Uh, want hebben die mobieltjes vroeger uh, nog voor problemen gezorgd? Dat is wel eens gebeurd, ja. <tus> dat uh, kinderen de nummers van de leerkrachten bijvoorbeeld in hun mobieltjes zetten. En een jongere collega van mij die is eens dus een keer uh, s nachts om twee uur gebeld. Door een van de leerlingen. Oh jee, met een serieuze vraag of gewoon een beetje om te pesten? Nee, gewoon om te, om, nou, om te pesten, om lollig te, te doen. Oké. Okay. Van ben je nog wakker juf? Ik wel. <lacht> ja, nou ja. ja. Uh, dan, dan vraag ik me toch af, waarom geven die leraren en leraressen hun, uh, uh, hun nummer aan die leerlingen? Nou, dat uh, komt omdat we dan op kamp gaan met kinderen. En dan moeten we mobiel bereikbaar zijn voor de ouders natuurlijk. Mm -hmm. En de kinderen mogen zelf geen mobieltje mee. Maar goed, de ouders hebben dan wel ons nummer en dat zien de kinderen. Oh, oké. Okay, um... Die nemen dat even over. En dus heeft de school besloten geen mobieltjes meer mee naar school? Ja. En heeft het de afgelopen tijd nog voor problemen gezorgd? Nee, nou ja, we zijn dit schooljaar net begonnen. Dus uh, in het begin van het jaar heb je er sowieso niet zoveel last van. Nee, dat... is. zijn vaak met die laatste weken. Dan is het kamp en musical en afscheid. En dan mm -hmm. maken de kinderen wel eens misbruik. Oké, okay, en dat is bijvoorbeeld door uh, de docenten of de ja. leraressen te bellen. Um, dan, ik hoor al een beetje, ik, denk, ik wil even vragen... Ja, wat vind jij er zelf van, van dat uh, kinderen op zulke jonge leeftijd een mobieltje hebben? Ik hoor een beetje dat je er tegen bent. Dat klopt, ja. Dat is... ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat het nodig is... dat die kinderen allemaal al een mobieltje hebben. Maar dat, ja, het hoort er ook een beetje bij tegenwoordig, toch? Nou, dat is ook zo... En wat ze in een vrije tijd doen is ook prima, maar er wordt ook wel ontzettend veel gepist via die, die uh, mobieltjes. Dat is, uh, dat ze dan, uh, hoe moet ik dat zien? Dat ze naar elkaar sms'jes sturen ofzo, of zo? Ja, sms'jes en appjes van, nou, ik ga niet met jou spelen, want ik vind jou niet, er niet uitzien of dat soort dingen. En dan komen de kinderen dan mee op school en dan vervolgens kunnen wij het oplossen. Oh jee, dat is... Uh... Um, maar ja, dat pesten, dat kan natuurlijk ook gebeuren zonder dat die mobieltjes... Natuurlijk, natuurlijk, dat is ook zo. Dan vraag ik me toch af, dan hebben ze in België echt een, een regel gemaakt... kinderen onder de zeven jaar mogen geen mobieltjes kopen... er mag ook geen reclame gemaakt worden voor mobieltjes voor kinderen onder de dertien jaar. Um, ben je het er maar eens? Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik, ik kan niet zeggen dat het verboden moet worden voor kinderen onder de dertien om een mobieltje te hebben... maar dat ze er geen reclame voor maken, vind ik prima. Als je op de middelbare school komt, uh, als het aan jou ligt, uh, Pauline... Dan, uh, dan mag je er eentje hebben. Ja. Hartstikke bedankt uh, uh, voor uh, dit gesprek. Ik ga weer lekker slapen. Slaap lekker. Tot ziens. Ah, ja. De, wat, uh, wat een lieve vrouw, uh. Pauline. Dank je wel. Uh, op basisscholen zijn er dus regels. Maar wat vinden ouders nou zelf van kinderen met mobieltjes? We hebben het even gevraagd. Ja, ik laat het eigenlijk aan iedere ouder over. Mijn dochter zal het in ieder geval niet krijgen. Tenzij ze dadelijk 12 is, op, in de laatste klas zit en bijvoorbeeld 15 kilometer moet fietsen. Dan heb ik voor mezelf wel een, een wat geruststellende gevoel dat ik haar kan bereiken en zij mij kan bereiken. Nou, uh, zoals ze in België zich druk maken over kinderen van 7 jaar met een mobiel, Dat vind ik inderdaad ook wel absurd. Maar als ze een jaar of 11, 12 zijn en ze gaan al in hun eentje bijvoorbeeld naar het centrum of met vriendjes mee, doe dan maar. Maar doe dan een beetje. Een Simpel apparaat en geen iPhone of wat dan ook, uh, het is meer voor het feit dat ik er gewoon kan bereiken als ik, als ik wil en als er wat is, dat ze mij ook kan bereiken. Maar eigenlijk, ze heeft een kaartje erin zitten, ze heeft er echt nog nooit mee gebeld. Van heel toevallig heeft mijn dochter er net een mee, maar uh, alleen om te bellen dat ze veilig thuis mijn kinderen zitten in groep 7 en in groep 6, en mijn dochter in groep 7 heeft nu ook toevallig vandaag een telefoon mee omdat wij de vanmiddag zelf niet zijn. Maar dan kan ze wel bellen dat ze veilig thuis is. Nee, de meeste kinderen die ik ken die een telefoon hebben... Dat ze, die hebben allemaal een, heel, die hebben, een holbewonersmobiel, zoals ze het zelf noemen. Waar ze alleen mee kunnen bellen en mee kunnen resumeren. The MUZIEK the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 I look back, moving straight ahead. to death. Gotta give me a ride. Looks like the road is swallowed me up. Gotta Another miles, uh, 45 miles to go. Another 45 miles van de Golden Earring uit 1993 hierbij start. Het is uh, bijna zes uur. Zo direct gaan we paarden mennen, gaan we tennissen. Krijg je de trending topics op Twitter. Uh, allemaal uh, tot zeven uur uh, hoor je dat hier op Radio 1. En um, zo direct, eerst het nieuws. NOS Nieuws met Patrick Holkamp.